Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Christen-Democraten en de sociaaldemocraten... hebben bij de Europese verkiezingen een historische nederlaag geleden. Ze haalden voor het eerst geen meerderheid. De twee blokken wilden gaan samenwerken met de liberalen en de groenen... die beide wonnen en het derde en vierde blok in het parlement bleven. Samen hebben ze meer dan 500 zetels. Bij de verkiezingen wonnen de rechtspopulisten ook... maar minder dan verwacht. De burgemeester Van Diemen is woedend dat honderden Roemenen gisteren niet hebben kunnen stemmen in zijn gemeente. Hij heeft daarover contact gehad met de ambassadeur van Roemenië en zal daarover ook contact opnemen met de minister van Binnenlandse Zaken. Roemenen konden niet alleen stemmen voor de Europese verkiezing, maar ook voor een referendum over corruptie. Toen om negen uur het stemlokaal dichtging, stonden er nog lange rijen op veel plekken. In Den Haag greep de ME in toen een aantal Roemenen de ambassade probeerden te bestormen. Rusland is voorlopig niet van plan 24 Oekraïnse zeelieden vrij te laten. Die werden in november opgepakt toen drie marineschepen van Oekraïne de straat van Kertsch wilden passeren. Die ligt tussen Rusland en het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. De Russen noemden dat een provocatie en arresteerden de bemanning. Het WNZ-recht tribunaal in Hamburg vindt dat de 24 opvarenden onmiddellijk moeten worden vrijgelaten... Maar Moskou wil eerst het onderzoek en de rechtszaak tegen hen afronden. En bovendien erkent Rusland het tribunaal niet... zegt een woordvoerder van de Russische regering. Een Amber Alert of een vermist kind alert... zal voortaan ook op het scherm van pinautomaten te zien zijn. Nederland is volgens de politie het eerste land ter wereld... waar banken hun geldautomaten beschikbaar stellen voor dat soort meldingen. Mensen zien voor ze hun pasje in de automaat steken... een afbeelding van het vermiste kind... Nog niet alle banken doen mee. Het initiatief begint bij 300 pinautomaten... bij Ondermeer Schiphol, bij Holland Casino en in Winkelcentra. Het weer nog. Het is vrijwel overal droog. De zon breekt door. is een kleine kans op een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen wisselvalliger met meer kans op wat buien. Het blijft... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMWB. In Noord-Holland vielen op de A9 ook maar Amstelveen. Langzaam rijden tussen Beverwijk Oost en Knopendvelze over 2 kilometer. De vertraging is minder dan 10 minuten. En dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Your magic is filling the air I need you, you know that I care You are the one I adore, even me begging for more. Mm, it's you, I know it's you, but it's a real good feeling.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 We'll be Verder met de tweede uur uh, Goedemorgen Zandvoort vanuit uh, Hotel Hoogland. En Gerry heeft u iemand uitgenodigd die vorige week ontzettend druk was. Ja, we hebben Erik Weijers uitgenodigd. Uh, ja, ja, toch de vragen. hoe is het een evaluatie een beetje van de... Max hoe is het ja, max De Max Verstappendagen, hoe is het allemaal verlopen? De Jumbo Race-dagen, ja, ze ja. zijn fantastisch gelopen, uh, historisch dan. Hè. Uh, ja. Het weer viel natuurlijk een beetje tegen zon. dat was jammer. Het was uh, uiteindelijk wel droog, maar het was, het het was, was liever koud, een paar he? graden warmer ja. gehad, het was koud. Uh, maar desalniettemin bleven de bezoekers uh, lang zitten en dan uh, was het uh, behoorlijk vol, meer dan 100.000 mensen over de nou, uh, twee dagen top. naar Zandvoort. Ja. En uh, ja, wat wij denk ik ook allemaal hebben kunnen lezen, uh, is de logistiek perfect verlopen. En daar was het ons, voor ons vooral om te doen natuurlijk. Alleen maar lof, hè? Heel ja, je, hè? ja, ja, ja. Hè, want ja. Uh, heel Nederland zat natuurlijk te kijken. Uh, uh, of het vast zal lopen. <lacht> of het vast zal lopen. Of het waar is, weet ik niet. Maar ik heb mezelf laten stellen dat er al cameraploegen klaar stonden... om de chaos te filmen, of vast te leggen. Dat mensen werden oh. opgeroepen. Vooral foto's van uh, stilstaande <lacht> <bewijs>. auto's uh, <lacht> door te sturen naar de media. Ja. Dat is allemaal niet gebeurd. Alles, en ja. daar hadden we natuurlijk ook stiekem wel op gehoopt... dat het helemaal zou lukken. Uh, ja, dat was een droom. Uh, maar we hadden er ook wel van tevoren keihard aan gewerkt samen met uh, de gemeente. Ook mensen van de omliggende gemeentes, de provincie, NS, Connection. Uh, iedereen hè, om het uh, gewoon zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat is, dat is gelukt. En dat is een bewijs dat als je er maar aandacht aan geeft, dat, het, uh, dat je grote mensen... Uh, aantallen mensen makkelijk naar Zandvoort kunnen krijgen ja. Of naar iedere welke dus, andere club. Ja, in, uh, ook... in, in de week ervoor zag ik de politie op cruciale kruispunten camera's ophangen. En, ja. Uh, ja meneer, zo kunnen we alles goed volgen. Klopt, dat hebben ze ook gedaan. En er was ook in het uh, gebouw van BMW Driving Experience, naast de hoofd was een commandocentrum ingericht, waar al die camera's bekeken konden worden. Ja, en zo kun je natuurlijk ook gewoon heel dynamisch uh, ja, de bezoekers uh, uh, uh, ja, uh, ja. doorlaten. Ja. He, je kan vroegtijdig kan je het verkeer een andere route laten rijden als het ergens druk dreigt te worden. Ja. En, uh, ja, dat, uh, en, en veel mensen met de treinen. Ja, perfect. ook. Ja, Treinen hebben ook goed gefunctioneerd. Ja, dus dat, dat geeft ook maar aan de, het, het fijne en uh, het unieke dat we dat NS-station hier dus in Zandvoort hebben. Dat maakt het allemaal gewoon een stuk makkelijker. Ja. Dus dat was wat ons betreft een, uh, een goede, een goede uh, ja, doorkijk naar volgend jaar. En er komen natuurlijk nog veel meer mensen. Aan de andere kant zullen er ook veel meer mensen in voor het hele weekend gaan verblijven. Dus ze zeggen, ja, die ochtends zal misschien uh, wat minder zijn. En misschien dat de ergste uh, verkeersdrukte dan op de zondag na afloop van, uh, van de race zal zijn. Ja. Maar ik weet zeker dat we dat ook met elkaar managen. En ik denk dat niemand die hier de Formule 1 in Zandvoort kon bezoeken. Zal gaan klagen als hij er iets langer over doet als hij naar huis gaat. Het ja, dus er... heeft iedereen ervoor over. Ja. En, mensen, ja. en mensen die dit er niet voor over hebben, zou ik gewoon willen adresseren. Ja. Koop geen kaartje en kom niet naar Zandvoort. Er zijn genoeg mensen die die kaartjes wel willen kopen. Ja. ja. Nou, dat geloof ik. De kaartjes kopen overigens, want je ja. uh, hoort als, ja, kan ik al kaartjes kopen? Nee, dat, Is dat kan dat nog niet. Uh, eind van de maand of zo. Nee, nee, ook nog niet. Nee, je, uh, je vanaf maandag, uh, je kan je nu al, zeg maar, registreren op de website dutchgp.com, uh, dat jij geïnteresseerd bent, dat je mm -hmm. op de hoogte gehouden wil worden, en binnenkort kun je ook inschrijven uh, voor kaarten en. Ja, weer een fase kun je dan kaarten toegewezen krijgen. Ja, maar je weet nog niet wanneer het precies is. Nee, we kunnen het nu weten aan de datum nog niet nee. wanneer het gaat, gaat plaatsvinden. En, uh, ja, en we zijn ook nog steeds volop bezig om uh, ja, exact te bepalen uh, hoeveel tribuneplaatsen we kunnen bouwen, uh, waar. En uh, ja, als dat allemaal goed in beeld is, hè, dat, dat is al wel voor een groot deel nu in kaart. Maar uh, ja, pas als dat definitief is, dan, uh, dan kunnen we die kaartverkoop gaan starten. Dus, het me niet vast op het termijn, maar het zal zo'n maand, anderhalf maand denk ik nog duren voordat het echt, uh, echt in de verkoop gaat. Oh goed, de voorbereidingen die zijn uh, duidelijk goed aan de gang. Uh, nog even terug naar het uh, Max Stapbruggen, daar zouden we het nog even over hebben. Um, in welk voortrekt begin je al met, uh, met, met politie, veiligheid, want ik oh, heb dat heel gaat, veel verkeersregelaars dat, Ja, dat, dat, dat, dat is al heel vroeg begonnen. Uh, eigenlijk al uh, begint het gewoon met de evaluatie van, van vorig jaar. Eh, eh, toen is het eigenlijk ook best goed verlopen. Er eh, eh, waren er nog wel wat beelden in de media verschenen van, van wat, wat opstroppingen bij Bloemendaal. Maar dat was toen eigenlijk ook heeft helemaal niet lang geduurd. Het is pas eh, is dat geweest. Eh, dus we wisten al dat we op de goede weg waren. Toen hadden we wel gemerkt in de evaluatie dat er minder, een stuk minder mensen met de trein waren gekomen. Eh, daar hadden we ook wat minder op, eh, op gestuurd om mensen te motiveren met de trein te komen. Dus dat was toen jammer. Eh, maar dat hebben we dit jaar dus wel goed kunnen pakken. En dat dus zijn juist niet. Dingen die neem je uit de evaluatie mee en in de voorbespreking voor dit jaar, en uh, ja, en, en zo word je steeds beter. En ja. hè, dat zal ook nu weer gebeuren. Uh, nu is het natuurlijk vertrekpunt uh, om het voor de Formule 1 volgend jaar echt goed te gaan regelen. Ja. Um, ook in het weekend, afgelopen weekend, waren er natuurlijk heel veel uh, verschillende racen. Ja, um, ondanks de, de drie demonstraties, ja. wat was voor jou uh, de mooiste race? Ja, zelf, maar daar kijk ik echt als raceliefhebber naar. Ja, ja. Dan vond ik het via WTCR het mooiste. Uh, dat was is natuurlijk het wereldkampioenschap tourwaars met de beste coureurs uit de wereld op dat gebied. Uh, verschillende merken tegen elkaar. Uh, ja, daar ging het echt om. Hè. Dat, dat, daar werden de grote prijzen verdeeld. Ja. En dat was voor de raceliefhebber. Waren dat twee races per dag? Dat waren op de zondag twee races en op ja. zaterdag één race. Okay. Ja, ja, drie races in totaal. Uh, en uh, ja, dat was fantastisch, dat was mullen. En ja, die race, uh, omdat het natuurlijk een officieel wereldkampioenschap is, en wat ook door de VIA, de internationale Autosportbond, wordt uh, georganiseerd, mm -hmm. of nou ja, die zeg maar de reglementen uh, daarop toeziet en het goede verloop, waren uh, ja, er ook heel veel VIA officials, alle bezoek die ook. Ja, met de Formule 1 verbonden zijn. En die hadden ook de kans gegrepen om uh, Zandvoort eens even te bekijken hoe dat functioneerde. En dat was ook heel fijn. Uh, op zondag is ook de voorzitter van de, de president van de FIA Jean Tot is, in Zandvoort geweest. Die hebben kunnen rondleiden. Dus je heeft ook met eigen ogen kunnen zien hoe wij boel organiseren, wat onze plannen zijn voor volgend jaar. En uh, ja, die was ook, uh, ja, die zich ook uh, heel positief. En die zegt ook, ja, het is voor ons, VIA als Autosportbond, heel belangrijk dat de historische circuits als Zandvoort weer gewoon op de kaart komen. En en mee gaan doen voor het wereldkampioenschap. Dat ook. Maar dan willen ze natuurlijk ook wel dat het goed geregeld is. En je ja. ziet zelf al van nou we zijn zeer op de goede weg. Dat denk ik ook. Want ik heb daar staan kijken bij de zogenaamde uittocht En die vond plaats toen Max Verstappen zijn derde show had gegeven. Ja. Daarna ging hij naar achteren. En daar heb ik toch een zeer verbaasde Pierre Gasly gezien. Ja, ja die, die was ook erg onder de indruk van wat er allemaal gebeurde in Zandvoort. Maar dat is ook, is ook zo. het is heel grappig. We zijn natuurlijk vijf jaar geleden voor het eerst begonnen met een kleinschalig evenement. Uh, op Italië, als antwoord was dat nog, ja. uh, met Maxi en Santoro's En het is in, in, in vier jaar tijd of, is dat uitgegroeid tot een evenement wat ook wereldwijd bekend ja, ja. is. Ik bedoel, het komt nergens voor dat een Formule 1 zo'n groot fan-evenement heeft. Komen mensen dan ook vanuit van het buitenland daarnaar? Nou, dat valt nog tegen. Op, op, op, nee, daarna, nee, dat is met name wel, wel, wel, wel nationaal natuurlijk. Ja. Maar het trekt wel heel veel aandacht. Ja, ja. Eh, internationale autosportwebsites, die ja. schrijven erover. En ook zelfs andere normale media. Ja, het is uniek. En natuurlijk is dat ook de kracht die we met, eh, met Red Bull en met Jumbo hebben kunnen, kunnen bundelen. Eh, om het natuurlijk gewoon zo'n uh, zo groot spektakel te maken. Ja, ja. Nou, dat was, ik, dat was het ook wel. Ja. Uh, ik heb echt het genoten van het gezicht van die guest deal. Hij ja. wist echt niet wat er maar nee, Het nee, nee, was nee. zijn eerste keer natuurlijk. Ja, was de eerste, nou, hij was wel eerder in Zandvoort geweest. Ja, maar niet uh, thuis, uh, hij, ja. Nee, maar hij, met dit evenement, dat, had hij nog niet meegemaakt. Nee. Nee. Hij rende ook weg, want de, na de dames uh, hulde ja. Uh, ja. Kregen de, heren, uh, de dames kregen een fles champagne. <laughs> die wilden hem echt <laughs> raken, maar dat lukte echt niet. Nee, Allee, nu moet ik wegwezen. Oh, mooi. Ja, leuk. Duurzaam hebben we het ook over gehad. Hè? Ja. Hoe is de fietsenstalling uh, bevallen? Ja, dat is ook goed bevallen. Een eerste proef van een, aan een aparte uh, fietsenstalling op de boulevard. Uh, heeft niet helemaal volgestaan, dat niet. Maar is wel heel goed gebruik van gemaakt. Uh, ja, en dat is ook denk ik een, een beetje een leerproces. Uh, mensen die nu geweest weten dat het er is. Uh, we kunnen dat ook in de volgende keer in de aanloop uh, naar de grote evenementen. We kunnen dat natuurlijk ook nog wat meer promoten. Uh, en dat werkt. Uh, en uh, je merkt ook dat de vaste bezoeker, uh, die van buiten Zandvoort naar Zandvoort komt... Dus eigenlijk van buiten de regio. Ja, die gaat ook al slimmer reizen. Ik heb ook uh, verhalen gehoord van, uh, van een groep vrienden. die, ja, die uh, met de auto komt. met een fietsrek achterop. en de auto uh, uh, erg keert. en de laatste 10 kilometer gewoon op de fiets. naar zo'n komt. Ja, ideaal, waarom niet? Uh, uiteindelijk is het natuurlijk. Uh, uh, ...willen mensen naar Zandvoort komen om de sfeer te proeven en de races te zien. En Zandvoort heeft een uniek karakter, heeft een, een, een enorme aantrekkingskracht. Mensen willen erbij zijn en hebben er dan ook voor over om dan van tevoren goed na te denken hoe ze naar Zandvoort gekomen. Ja. Nou ja, je kan uh, zeker, om wat je zelf ook aanhaalt, het, het, uh, de, de trein staat naast het circuit. Dus ik denk dat daar uh, dan gebruik van ja. gemaakt gaan worden. Ja. En als je dan zegt van nou... Ik kan mijn auto bij Ikea kwijt. En ik doe het laatste stukje met de trein. Ja, dat het laatste is, daar is Ikea niet zo blij mee als we dat doen. Maar er zijn zat andere mogelijkheden. Ja, ja. Eh, inderdaad, om, om je auto buiten Zandvoort, buiten Haarlem zelfs te parkeren. En het laatste stuk met de trein te pakken. Ja, we pendelbussen. Maar ongetwijfeld komt daar een heel mooi uh, systeem voor. Uh, tweede helft van het jaar hebben we nog een aantal hoogtepunten. Ja, klopt. Ja. Uh, Italië. Het, het is nog niet afgelopen. Nee, Italië is nog niet. Uh, wel het British Race Festival uh, op 6 en 7 juli. Een uh, week later de Blanc Pen GT World Challenge. Ook een uh, heel gaaf nieuw evenement op het circuit. Uh, de Aardak Masters uh, op 10 en 11 augustus. En nee, de Historic stuurt. Grand Prix op... Ja. Uh, 7, 6, 8, 7 en 8, 7, 8 juli. Nee, september. Uh, september, september ja, eerst, uh, is dat een uh, beetje de afsluiting van het seizoen? Nou, we hebben daarna ook nog uh, de finale races. Uh, begin oktober. Uh, uh, maar ja, dat is meer een, meer een nationaal ja, programma. Ja. De internationale afsluiting is inderdaad uh, in september. En ja, daarna zullen we ook wel beginnen natuurlijk met alle echte voorbereidingen op de Grand Prix van volgend jaar. Ja. Uh, wat dan natuurlijk in mei het eerste grote spektakel, spektakel is waar we met z'n allen... 35 jaar op hebben gewacht. Ja, moet je daar, moet je daar uh, het circuit voor stil leggen een aantal uh, weken? Ja, kijk, er zullen aan het circuit natuurlijk wat, wat, ook wat werkzaamheden uh, uh, uh, moeten plaatsvinden. Er zullen wat nieuwe vangrails geplaatst worden, kerbstoals vervangen, uh, de, sommige uh, delen de van het asfalt zullen iets anders neergelegd moeten worden, een bepaalde bocht wordt wat schuiner mm -hmm. neergelegd. Uh, ja, daardoor kun je het circuit uh, niet, uh, tijdelijk niet gebruiken. Uh, en hoe lang dat zal zijn? Uh, ja, Dat weet ik nu nog niet. Als je net voor zo'n Grand Prix zit... Hè, want uh, uh, uh, als je naar grote circuits uh, kijkt... dan dus zie je ineens alles is Heineken of alles is Eviat. Ja. Dat moet natuurlijk ook nog. Openen. Ja, maar dat is niet zo. Dat, dat klinkt. Dat ziet er heel imposant uit. Ja? Maar dat is uiteindelijk niet zo heel veel werk. Oké. Daar hebben ze misschien vier, vijf dagen van nodig. Maar uh, de totale voorbereiding voordat die deze van start gaat. Want er moeten natuurlijk ook veel tijdelijke tribunes gebouwd worden. Er moeten alle andere voorzieningen getroffen worden. We verwachten zeker dat we drie weken voor de Grand Prix. Ja, dat het circuit alleen maar in de opbouwstand staat. En dat er ook geen, uh, geen andere gebruik op het circuit is die weken. Oké, okay, uh, nou dan. Ja, dat is wel zo rustig uh, in ja ja zeker nee ja, dat is dat, dat, dat. Zeker. kunnen ja. mensen drie weken ademhalen en daarna gaan wij genieten van de krompleen. Net gaat wij morgen gaan genieten van Monaco. Ja, ja dat wordt ook spannend. Dat wordt ook spannend. Vanmiddag kwalificatie. Nou, Tijdens de British uh, is er weer een rondrit, heb ik begrepen. Ja, gaan we ook doen. Op zaterdag en zondag. Tijden weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar wel heel leuk. Uh, op zaterdag met uh, vooroorlogsauto's uh, en Jaguars. En zondag met uh, nou, eigenlijk alles wat Engels is. Uh, ja, ja. Nou, die, tijdstippen, mee, ja. Ja, die tijdstippen zullen ongetwijfeld nog gecommuniceerd worden in de ja. lokale krant. Uh, het Zandvoortse krant. dus uh, hou dat in de gaten. Want dat wordt weer hartstikke leuk. En natuurlijk het ja. hele British ja, Festival in, in Zandvoort. Ja. Wat daar weer bij op ja. aansluit. Ja. Oké. Okay. Nou, wij zijn weer behoorlijk op de hoogte. Het was goed afgelopen en uh, volgend jaar gaan wij zeker kijken naar de Grand Prix. We gaan luisteren naar R.I.M. Losing My Religion. Dank Erik, bedankt. Ja, want die andere stuk. Wij zijn uh, weer terug en jullie hebben inderdaad uh, samen één microfoon. Oh, maar aan kan Wij delen heel graag. Wij kunnen goed uh, samenwerken. Jullie, jullie delen heel veel. Ja. En uh, zeker de uh, organisatie van een aantal evenementen waaronder nu aan de beurt is de Wandel 4 5 daags. Of zijn het er echt vier? Het zijn er echt vier, ja hoor. Is de er geen reserve dag? Nee, nee, nee. nee, dat was met het zwemmen omdat er niet zoveel mensen tegelijk in het bad konden. Okay. Maar wandelen is werkelijk van dinsdag tot en met vrijdag. Vier ah. dinsdag. Ja, 4 juni tot de Zijn er, uh, de hoeveelste keer eigenlijk? 21ste keer. 21ste ah. keer. Zijn er uh, ten opzichte van vorig jaar veranderingen? Oh, enorm. Ja. Ja, ja. ja. groter. Nee, serieus. Nee, daarom. Ja. Ik, ik, ik, uh, als ik goed. dat terughaal, dan zie ik uh, het hockeygebouw. En ik zie uh, het Rode Kruisgebouw. Het Rode Kruisgebouw. Vroeger het stekkie. Wat nu? Ja. Orenas okay, nog wel Dus gehad. er is van alles gepasseerd. Ja. Maar nu? Manu. En nu, rapapam, vanuit het dorp, vanuit de protestante kerk, of vanaf uh, kerkplein. voor het kerkplein. Dus, uh, dus daar gaan baie, vier, uh, dagen, vier dagen vanuit het dorp rondje wandelen terug in het dorp. Dus De dan, ondernemers zijn hartstikke blij op het kerkplein. Dat begrijp ik, Leuk. maar uh, ja, je, nee. je vertrekt en kom je ook terug op het uh, Juist, kerk, ja. ja. En dan de laatste dag weer met een hoop tromgeroffel. Uh. Ook, ja, en ook vanaf kerkplein. Dus gewoon elke dag kerkplein. Wa waarom doe je dat? Nou, omdat het heel gezellig is. Heel gezellig. En uh, het en is al een vraag van de ondernemers oh, ja. al uh, meerdere keren geweest. van We vinden de laatste avond zo super. Waarom kan het niet de hele week? Die vier dagen dus. Ja. Ik zeg, nou ja, we gaan dat eventjes brainstormen. Want er zitten natuurlijk een aantal dingen wat we moeten regelen. Mm -hmm. En uh, nou dat is bij deze geregeld. En ze zijn hartstikke enthousiast. Nee, dat is ook goed. Wat leuk. Uh, om... ja, en weet je wat een bijkomend voordeel is? Dat we vier nieuwe routes hebben. Want uh, ja, we kunnen nu gewoon meer de andere kanten op. Dus er wordt al meer door duin en natuurgebied uh, gewandeld worden. Maar dat deed, je, dat deed je vorig jaar en de jaren voort oh, toch okay. ook wel een beetje? Nou, niet door de Amsterdamse Waterlengduin, nee. want dat was voor de vijf kilometer te kort. De tien wel, maar niet voor de vijf. Nee. En, nu, en nu met vijf haal je dat wel? Met vijf ja. halen we het ook, ja. En dan ga je bij de hoofdingang erin en bij Zuid eruit of Ja, of andersom. Ja, ja of andersom. Ja, ja, ja nou, Probeer we dat een beetje ja, juist. Ja, heel goed. Ja, nee, nee. Maar verder verklappen we nog niks van de routes nee. natuurlijk. Want anders uh, weten ze al wat ze ongeveer gaan lopen. maar, je maar... maar... Nee, als, je, als je daarover praat, dan moet je hier een voorstelling van maken. En als je, inderdaad, het natuurgebied is hartstikke mooi om te wandelen. Ja. Zeker. En dan moet je dus inderdaad ook de, uh, de waardlijn daarbij nemen. En je kunt natuurlijk ook naar, uh, naar noord. Dan zit je met vijf kilometer al gauw uh, te ja, dat, ver, denk ik. Dat niet. wordt dus nu minder. Dat hebben we ja, ja, ja. wel gedaan vanaf de hockeyclub. En, uh, het ja, dat kon je gelijk zo... Uh, ja, maar dat wordt nu, we gaan nu de andere kant op. We gaan nu doen. deze je, kant meer op. Ja, heeft het toch weer, Heb je de ja, routes je verkend je. en gelopen? Jazeker. Ja. En was het leuk? Ja, ja. En een aanrader voor iedereen. Ja. ja, een aanrader voor iedereen. En waar kan iedereen zich bekendmaken bij jullie? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Zeker. Voorinschrijving? Ja. ja, voorinschrijving is zoals uh, van ouds bij de Brunner... Ja. En we hebben natuurlijk ook de ondervierdaagse weer. Hè? Oh, ja. Dus uh, bij Eugenie en Ben op de Krocht. Bij de dierenspecialist. Uh, en we hebben een nieuwe verkooplocatie. Uh, dat is Rabbel. Kijk. Rabbel op het Kerkplein. Dus als je gegeven bent en denkt, oh ik ben het vergeten. En je zit daar toch koffie te drinken of wat lekkers. Dan kan je ook bij uh, Rabbel. En uh, als ik de hele dag geen tijd heb. <laughs> Ja. Dan ga ik na zessen naar jouw Precies. huis ik begrepen. Ja, of uh, inderdaad bij mij en we hebben gelukkig ook een uh, uh, daar. Uh, dus daar kan je na zessen. Kun je ook nog in maar dagen. probeer het wel op de dag te doen als dat kan, uh, lukt. Ja. Ja. Nou ja. Loop je door het dorp Wip Rabbel, Bruna uh, binnen. en uh, Ja, en Ben, en, en, ben en, genie. en Genie. Schrijf je hond ook meteen in? Ja. Ja. Oh ja, de hond mag ja. ook mee ja. Ja. Ja. Ja. ja, 5 euro hè? De ja. hond. Ja, allebei, ja. <laughs> ja. Ja, en ik zou echt voor inschrijven, want het is ja. natuurlijk ook mogelijk om op bij de start zelf, maar dan moet je in de rij staan. Heb ja, je... En uh, mensen willen liever niet in de rij staan, willen meteen beginnen ja. en door. De... Heb je ook een maximum aantal deelnemers? Nee, nee. Nee. Nee hoor. Nee. Dat is geen probleem. Er kunnen zoveel mensen mee wandelen. Maar we, we willen het wel graag een beetje van tevoren inschatten, want wij moeten wel uh, appeltjes, ijsjes, limo en medailles regelen. Dus ja... Hoeveel dat... zijn het ongeveer je... de... dan? Schatten jullie in Ik kan het nu nog niet zeggen. bij nee, nee, vorig jaar? Nou ja, vorig jaar zaten er zo'n beetje bij de 350. Ingeschreven I... mensen. Okay. Maar nou niet. niet wie, wie allemaal wandelen. Want uh, er zijn twee uh, mensen op de fiets uh, rondgegaan. Nou, die zeggen ook van, er zijn er veel en veel meer. Illegale nee, ja. En uh, Ja, die lopen gezellig mee. Dus ja, wij hopen ja, toch weer. schrijf je weer, dan in. Ja, dat Zwaar hopen lopen. wij toch weer, weet je wel. Ja. Van schrijf je in. En uh, ook voor de ondernemers die uh, onze yeah. sponsoren zijn. Ja, ja. dat is zijn, toch dat? wel leuk. Ja, ja. Al, Albert Heijn. <laughs> Zoals van oud. Aanke is sponsors, die ridden. alles natuurlijk. Hè. Ja, ja nou, mag ja, Nou, uh, Albert Heijn inderdaad. Centerparks uh, weer voor de lekkere ijsjes. En dan gaan we weer twee vrijwilligers van ons uh, daar naartoe om daar uh, te assisteren. Ja. Dan uh, hebben we de Shell. Die weer lekker van uh, snoepjes uh, voorzien. En Dirk van der Broek. Ja. Dus daar zijn wij heel blij mee ja, met onze sponsoren. Zeker ook, ook gewoon weer... omdat we twee weken later, he? of drie weken later, de fietsvierdaagse hebben. En... Heb je dezelfde sponsor? Nee, niet helemaal. Maar ja, er zitten wel twee sponsors die het zo leuk vinden. Omdat okay. het voor de gezondheid is. En uh, gewoon voor uh, gewoon de gezelligheid. Jong en oud kunnen meedoen. En uh, zit je met een baby niks aan de hand. Doe het lekker in de kinderwagen. En wandel gezellig mee. Ja. Samenvattend, gezellig. van 4 juni tot 7 juni... is de wandelvierdaagse. Het liefst van tevoren inschrijven... bij Ben en Eugenie op de Grote Krocht. Of bij de Bruna of bij Rabol. Vijf ja. euro. En als je... Ja, als... inschrijft op de datum, dan is het een uur duurder. dat ja, is een op duurder. Dat komt gewoon geen omdat je een hele lange rij hebt. En wij zijn met twee dames uh, die dan de na-inschrijvingen moeten doen. En dan uh, is er toch wel een beetje irritatie van... Uh, schiet eens vervolp, schiet ja, even op, schiet even op. Maar ja, wij ja. moeten wel alle gegevens hebben. Want anders heb je ze verkeerde mentaliteit straks. En voorkomen het Dus van tevoren inschrijven. En na zes uur moet je dat maar niet doen. Ga maar lekker overdag. Ja, liever wel. Ja. Maar goed, het kan natuurlijk wel. Het kan ook gewoon even telefonisch als je ergens anders vandaan komt. Want wij hebben inderdaad ook mensen die uit Bennenbroek komen. En die doen al met wandelen met diverse plaatsen voor de 39ste keer mee. Eentje 36. En die geven dan hun gegevens even door. Dus ook dat kan. Okay. Ja. Hartstikke leuk. Leuk. Nou, veel plezier uh, volgende week. Wil je nog kwijt? Nou, dat als, mensen, ja, als mensen denken dit ging snel. Wij hebben ook een website. Okay. Sandvoortsenvierdaagse.nl En dat vier is een cijfertje. En daar, dus, staan daar staat alle informatie alle op. Ja. Sandvoortsenvierdaagse.nl Dan wensen wij jullie heel veel plezier met ja. de Vierdaagse. Dankjewel. En je wel. Uh, uiteraard bij het volgende evenement. Gaan we jullie wel weer zien. Helemaal. Ben uh, schud al, nee, hij gaat niet wandelen. Het is een, okay. uh, een drukke week en dat is geen excuus, maar nee, uh, er is van alles te doen. Dank jullie ja. ontzettend en we zien jullie bij het volgende. Ja. Graag gedaan. Wij uh, gaan nu gelijk door. Als hij ja. deze kant op komt. Uh, met Braziliaanse muziek. Oh, hebben... ja. En hij... Uh... Mm. Ga even zitten, Fred, want we hebben ja. een kleine ja. inleiding hiervoor nodig. Ja, zal ik aan die kant, Fred? Want hij gaat uh, lekker zitten. Ja, gaat dat? Mag ik één zo'n dingetje hebben? Om even te kijken wat daar allemaal op staat. Zang uit Cuba, zondagmiddagconcert 2 juni. Dat is uh, volgende week zondag. Vrienden van Bin. En uh, ik... Gerrie. Uh, ben en Gerry zitten aan de overkant. Niet Ben en Jerry, maar Ben en Gerry. Het is um, ijs. Maar dan wil ik ook graag uw naam weten: Jorge Martínez Galang. Kijk. Ja, kijk, en er staat hier ook vrienden van Galang. <laughs> um, gaat u alleen optreden of wordt het een groepsoptreden? Wat op het podium gaat staan, is vier muzikanten. Oké, okay, dus okay. een groep. De vrienden van. Vrienden van Galambits. Nou, u zit er helemaal klaar voor uh, met de gitaar, dus ik Absolute. nodig u uit om een oh, yeah. stuk te spelen. Nou, toppie. Bij welk liedje zou ik beginnen? Even kijken. Mm. Mm. Mm. Sondamida concert, mm. het is voor iedereen. <laughs> Daar in Noord-Holland, de muziek Kuana. concert. Het is voor iedereen daar in Noord-Holland, de muziek guana, Harlem in Amsterdam. Ik hou wel van juli, van al die mooie mensen, al de mooie bloemen, al de mooie straten, al de lekkere dingen. En vooral die mensen die van muziek houden. Maak die composities, ook Cuba-Caribe fulens en hij ga voor Venezuela. me men gitaar en Me gevoel, met de blimey-McKenzie zondamida concert, om me het is voor iedereen. Opa, Danny Norholland, naar boven, muziek Cuba. Repito zondamida concert, mevrouw het is voor iedereen, meniel. Dari pop pop muzika. Nou, ja. eigenlijk, eh, eigenlijk heb je alles al gezongen wat hier op dat kaartje staat. Ah, muchas gracias, muchas gracias, fijn te horen. En het gaat om een zondagmiddagconcert, en dat is volgende week 2 juni. En dat is uh, Zang uit Cuba en de vrienden van Galanbis In Theater de Krocht. En dat begint om uh, drie uur, maar de deuren zijn uiteraard open om half drie. Um, ik zie ook inderdaad alle vier, alle vier Cubanen. Nee, uh, de enige Cubaan daarin ben ik. Oké. Okay. Die anderen zijn topprofessionele muzikanten. Uh, bijvoorbeeld de bassist is Leslie Lopez uit Puerto Rico. Mm -hmm. De zanger Lisa is uit Colombia, Nando heet hij En uh, wie is nog meer? En de percussionisten komen uit Venezuela, Marco Torres. Dus compleet een Caribische uh, band. <laughs> Totaal, de Caribische cuba gevoel. Ja, ja, ja. Ja. Um, Fred, heb jij uh, de organisatie van dit uh, concert? Nee, je zou kunnen zeggen... Ik, uh, ik, ik ben een van de vrienden uh, van uh, Calan. Mm -hmm. Dat ik niet, uh, niet, niet meespeel. We zingen wel eens... Uh, nou, wel regelmatig samen. Maar uh, nou, we helpen ook... Met het, met het promotie hierbij. En we gaan er ook zeker absoluut zelf naartoe. Want het is echt fantastisch. Uh, Georganiseerd dit met enige regelmaat. En uh, combineert dan een optreden... Met een aantal vrienden. Nou, dit mm -hmm. zijn uh, deze keer dan deze mensen. Ja. Het zijn echt absolute toppers... Het is altijd een feest om daarbij te zijn. Mensen die er een keer uh, bij een eerder optreden... wat in Haarlem dan regelmatig gebeurt, zijn geweest... komen eigenlijk altijd terug. En, uh, zelfs als het mooi weer is, dan, dan kiezen ze om uh, naar het optreden te gaan. Het, ho het hoort ook bij mooi weer. He? Ja, het is ook mooi. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, het is zeer aantrekkelijk. Uh, het is, is, is superleuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Krocht uh, en bij, bij de Bruna. Ja. De gebruikelijke adressen. Toegangsprijs is slechts 10 euro. En je kunt wel zeggen: het is, het is gewoon een feestje. Uh, in, de, in de krocht uh, doen we voor de mensen die dat weten de jazzopstelling. Dus, dus uh, gezellig, uh, we zitten elkaar. Zitten er omheen, ja. Ja, heel toegankelijk. Uh, en mensen komen er gegarandeerd blij vandaan. Nou, nou uh, dat is heel ik goed. nodig u uit om nog een stukje muziek te spelen. En daarna zullen we door moeten naar een ander onderwerp. Ja, maar we dus... horen graag nog een stukje. Ik heb er niet zo so veel well, muziek op die moment, maar ik heb een gedachte voor een compositie. Every cake. Noorholland, Cubanse muziek, Amsterdam, Oye oh yeah, mira cara, Como va Cubanse music Amsterdam por la gente de Halle Amsterdam pero yo me encuentro in Sanford, Amsterdam y no vamos para allá Oye mira con palmada, familia como va pero que cantate ahora es galán ya yeah, le, le Amsterdam yo vengo de Cuba oye bien ya me voy con familia, Amsterdam me cubance. Muziek. Venga! venga. Je, zo, je, je zou dit eigenlijk moeten zien, want het ja, is. Uh, ja. Je zou dit moeten zien, want het is gewoon heel erg leuk om, uh, om te luisteren en te zien. Um, nou, ontzettend bedankt dat je nog even wat uh, muziek kwam spelen. Dankjewel, Veel plezier ja. volgende week zondag om half drie, drie uur in de krocht. Nou, mensen die hiervan genieten, die gaan zeker komen. Bruna ja, en de Kroft zijn de kaarten beschikbaar. 10 euro. Ja, voor een middagje blijheid. Voor een middagje blijheid. Ik wens jullie heel veel plezier voor Dankjewel. Dank, dank, dank, dank jullie ook. wel. Dank okay. ja, wel. Ja, we gaan uh, naar het. Uh, het was hier natuurlijk heel erg gezellig Cubaans. Maar uh, Thomas, de strenge regiehouder, wijst er ons op dat de microfoons weer openstaan. Er is heel veel uh, uh, uh, te doen geweest over. De komende Grand Prix en ik moet daar toch wel een beetje om lachen. Uh, prijzen van niet het overmorgen. Die gaat dit vragen, die gaat dat vragen. 14.000 uh, euro Kamers voor... van 25 we gaan naar 500. Ja. En eigenlijk uh, willen we daar wat, wat meer achtergrond uit weten. Van iemand die er wel verstand van heeft. En dat is de eigenaar van dit hotel, Floris Faber. Floris, uh, je hebt natuurlijk ook allemaal die, die, die dingen gehoord. Wat vind je daarvan? Ja, dat is belachelijk. Dat is een simpel antwoord. Ja, maar kijk, het, het, het onhandige in Zandvoort is dat uh, we te maken hebben met een paar grote hotels. En het beleid daar, dat is standaard tegenwoordig afhankelijk van de bezetting en dergelijke. En het beleid wordt gemaakt in Madrid of in Tokyo, je mag kiezen. En uh, degene die dan het hotel moet runnen, die moet dat gewoon volgen. Uh, de kleinere hotels, die laten zich weer net zo gek maken als uh, de overgang naar het mm. jaar 2000... Waarbij er ineens overal parties zouden zijn. En iedereen die wilde wel werken. Maar dan tegen driedubbel salaris en zo. Dat moet je dus niet willen. Als je dus goed met Zandvoort bezig wilt zijn. Dan moet je het normaal houden. En we hebben een paar dagen de tijd om Zandvoort neer te zetten. Internationaal. Naar een heel nieuw publiek dat op evenementen afkomt. En we zullen publiciteit hebben van hier tot Tokio. Dan weer Tokio. En dat moeten we gebruiken. En uh, dan denk ik, en je ziet het ook in grote steden met de grote, grote beurzen... dat ineens die prijzen allemaal drie of vier keer omhoog gaan. Nou, dat betaal je dan wel omdat je er moet zijn. Maar je gaat nooit meer privé, daar is gezellig naar een Berlijn of naar een Londen of naar het Parijs. Het is eenmalig. Die, die, die, oh, heb je, ja. die heb je gehad natuurlijk. Die, ja, dat uh... moet je gewoon niet willen. Dus, uh, uh, maar hoe dwing je dat af? Dat dwing je niet af. De VVV kan het niet afdwingen, want die heeft ook te maken met uh, de grote hotels... Uh, ik heb er met Lana even over gebabbeld. Uh, Lana, die, die is het me helemaal met me eens. Je moet dat normaal houden. Wat we, uh, je kunt dus wel mensen uh, uh, uh, te tegen de wand spijkeren. Je ja. kunt half publiciteit zoeken in het belang van Zandvoort. Wat wel normaal is, is dat je natuurlijk voor zo'n week uh, gaat nadenken over arrangementen. Ja. waarbij je gaat zeggen: het moet toch wel minimaal vier nachten zijn of minimaal vijf nachten tegen een prijs. Ja. Uh, dan moet je het goed aanpakken, want je moet dus niet op basis van een creditcard, want dan mogen ze tot het laatste moment annuleren, dat schiet niet op. Uh, dus je moet daar, uh, je moet een aanbetaling laten komen, dat deden we vroeger altijd hoor, 20 jaar geleden. Uh, en mooie arrangementen maken en dan proberen om naast je uh, bedden die je verkoopt, dankzij de Grand Prix, uh, het dorp te betrekken. Ja. Ik doe in dit hotel doe ik, uh, uh, geen diner en geen halfpension niet... omdat ik mijn gasten het dorp in wil sturen. Lekker eten op het strand of in het dorp... Uh, de bar heb ik nauwelijks open. A, uh, uh, heb ik er na nou al die jaren niet zoveel zin meer in. Maar uh, ik stuur ze liever naar de cafeetjes in het dorp. Ja. Dat is een beleving. Dat doe je goed, ja. Dat is een beleving. En dat is leuk voor de collega's. En als ze daar iemand vaak weet je een leuk hotel. Dan weten ze toevallig Hoogland ook nog te vinden. Dus, dus we moeten toe naar arrangementen. Dan moeten we uh, van tevoren goed contact hebben met alle collega's. Via, denk ik. Hoe ga je stichting... uh, Die, die, die, die kant wil ik ook een doen? beetje op. Ja. Stichting Marketing. Dat is de ontmoetingsplaats. Okay. En, en ik denk dat Lana dat fantastisch vindt als je een overlegstructuur kunt hebben daar. Maar je kunt niet dwingend voorschrijven. En uh, je kunt wel suggesties doen. Dus je kunt bepaalde arrangementen doen met een entree hier. En, een, en we moeten ook maar afwachten hoe dat gaat met de ticketverkoop van het circuit. Want daar zijn ook de meest wilde verhalen die, die, die gaan rond. Dat je alleen maar tickets voor de hele week kunt krijgen. Of alleen maar als je dan ook een hotel hebt. Ja, ja. Nou dat gebeurt natuurlijk niet. Maar... Uh, dat moeten we ook even afvragen. En dan in alle rust. En als er hier mensen zich melden, en doen, dat doen ze natuurlijk aan lopen de lopende band, uh, uh, kunnen we al een reservering maken? Is het antwoord nee. Voor mijn vaste gasten heb ik een standaard antwoord. Wij printen het uit en we komen er in januari op terug. Mm -hmm. Want ik heb nogal wat mensen die komen voor eigenlijk voor alle racesjournalisten. En ik heb nogal wat officials van het circuit en dergelijke. Ja. Die moeten gewoon dat, zijn dat zijn je vaste klanten per race al. Dus die krijgen dan allemaal een bericht in januari. En voor de rest hou ik het een beetje af en wacht ik wel even af wat er gaat gebeuren. Ja. Je krijgt ook nog een verhaal van ploegen op het circuit. ja. Die hebben ook nog eens 10 of 15 of 20 kamers nodig. Die willen liever in Zandvoort dan in Overdorp, hoor. Tuurlijk. Ja, alles, alles wat op het screen moet werken. zal ook dicht bij het screen moeten slapen. Ja, ja. Dat, dat denk ik ook. Zeker omdat je heel veel uh, verkeer verwacht en heel veel dingen. Dus nou, daar moeten we rekening mee houden. En dan moeten we dus gastvrij zijn. Ja? En tegen de normale prijs. Ja. Is nee, mijn ja. je, je zegt het zelf al: er, uh, er is niks dwingends uh, af, te, af, te, af te dwingen. van je mag niet meer naar zoveel vragen. Ja, nee, kunnen doen. Uh, zie je als dit zo gebeurt en de bedragen die, die ik gehoord heb, die zijn idioot. dat dat toch gaat gebeuren? Er zullen individuelen zijn die dat wel doen, en, uh, maar uh, ja, dat, dat is schandelijk en dat mag je dan ook wel zeggen, vind ik. Dat is niet goed voor Zandvoort. Nee, het is zeker niet goed voor Zandvoort, dan krijg je een soort anti-reclame. Uh, anti nou, je krijgt een boemerang-effect, dus uh, dan is het uh, daarna van: nou, ik hoef niet meer in Zandvoort, want uh, ik, ik hoor dat ook van gasten van mij. Die dus regelmatig hier komen, maar dan een keertje in Amsterdam willen. En die hebben dan in Amsterdam, hebben ze op een weekend, hebben ze uh, een eenvoudig hotel. Wel een groter hotel dan. Uh, voor iets van drie, 400. Dat doen ze nooit meer. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Dat helpt ons, want dan, tegenwoordig google je maar wat, wat door. En dan zet je 10 kilometer of 20 kilometer. En dan komen ze vanzelf wel in Zandvoort terecht. Ja, ja. En Zandvoort ja. heeft natuurlijk een veel beter aanbod met twee minuten strand. Frisse lucht, lopen. Ja, wat wil je nog meer, ja. ja. Het, uh, het gaat een heel groot aanbod worden aan, aan, aan personeel wat op het de werkt. Uh, denk je dat, stond dat het dan nog vol zit met hotelcapaciteit? Want dan kan bijvoorbeeld het hotel tegenover het circuit, dat zit uh, een pok vol met, uh, met, met race mensen. Dat weet ik niet, ik weet niet wat hun policy zal zijn. Hmm. Daar. Ik kan me ook voorstellen dat een ploeg uh, een bus huurt en dat ze in Hoofddorp gaan zitten. Dan hebben ze alles bij elkaar met vergaderfaciliteiten En dan kunnen ze, of in Van der Valk bijvoorbeeld in Haarlem. Dan kunnen ze daar eten en slapen. En dan ook overdag de kamers gebruiken. Maar dat weten we allemaal nog niet. Nou, dan moet je gewoon rustig nee. afwachten. Nee, je moet inderdaad rustig afwachten. In, uh kijken wat daar uitkomt. De datum is nog niet eens bekend. Het nee. is de nee, eerste ja. en, uh, ja, het eerste of tweede weekend. Het eerste weekend kan al helemaal niet. Dus, want je zit met 4 en 5 mei. En, oh, ja. Dus oh, het oh, wordt vanzelf wel... Het wordt ja. vanzelf een tweede of later. Maar dan zit het weer te dicht tegen een volgende, volgende Grand Prix van. Van. Ja. ja. Dat is een hele puzzel. Het is voor die agenda. moet je ook mee kijken. Want dat moet natuurlijk wel in hun agenda ook passen. Maar daar zijn ze, dacht ik, nogal mee bezig. Dus dat is op zich allemaal wel goed. Het is voor Zandvoort natuurlijk geweldig. Het is voor Zandvoort zo'n uitdaging. En als je nu ook ziet dat met al die mensenmassa's... nou, er is dan nu met het Verstappenweekend, noem ik het maar... Uh, zijn er heel veel mensen geweest en dat is eigenlijk wel aardig goed gegaan. Ja. Maar daar hadden ze ook uh, geroepen IKEA parkeren en de rest met de trein. Ja, ja dat is prima natuurlijk. En uh, we hebben Slag ook nog een groot parkeertrein. En als je verbindingen kunt maken, is dat uh, mooi. Alleen daar waren meer auto's dan parkeerplaatsen. Dus ze zijn langs de weg gaan staan en hebben er een heleboel bonnen gekregen. Dat moet je dan niet doen op zo'n dag. Nee, nee, maar als, nee, je, nu op, ook, als ja. je nu op een fietspad gaat staan, krijg je ook een bekeuring. Dus als je nou bij Ikea op het fietspad gaat staan, krijg je ook een bekeuring. Dat vind ja, dat weet ik wel, uh, maar als er wordt geroepen vanuit de organisatie... ...van doe dat nou en neem voor de rest van de rit de trein... Ja. ...en er waren extra treinen, dat ja. ging allemaal heel goed... ...dan moet je dus ook even bedenken dat het dan niet zo slim is... ...om dan daar allerlei handhavers naartoe te sturen... ...want je weet dat daar wat overlast zou kunnen komen, vind ik. Ja, dat is, ja. Dat is richting, uh, richting handhaving en dat is natuurlijk een, een gemeentelijk ding... Een halende ding in dit geval. Maar ik neem aan, en daar heb ik het volste vertrouwen van, dat uh, volgend jaar dat allemaal wel geregeld gaat worden. Ja, dat denk ik ook. En uh, we hebben uh, een jaar geleden de eerste keer dat we die, uh, dat heette toen anders. F1. Ja, precies. A1. En toen stond het uh, vanaf hm. Hoofddorp in de file. Daar kwamen ontzettend veel mensen op af. En ik weet dat de wethouder toen uh, geregeld heeft dat er die dag niet werd gehandhaafd. En toen, stond, ja. Ja, en toen stond het op de boulevard. Daar hadden ze een beetje aangestuurd. De boulevard je dus in, in het verlengde. Ja, ja. En toen hadden ze allemaal insteek gedaan. Dat, van, dat ja, scheelt de helft. Dat scheelt de helft. Ja. En niet gecontroleerd. En dat is ook gewoon uitgesproken van tevoren. Dat gaan we die dag niet doen. Want we willen honderdduizend mensen kunnen ontvangen. En dat moet probleemloos. Ja. Nou, en het grote voordeel is. Als er toch zoveel mensen zijn. Dan blijven ze lekker in het dorp houden. Want ze gaan niet in de file staan terug. Nee. nee, nee no, maar, een beetje dat creatief mee, nee, mee omgaan. Het ja. is toch aan twee kanten. Een ja. ja. beetje creatief mee omgaan moet je dan. En dat, nou, en daarom roep ik ook voor de, voor de Grand Prix dan uh, arrangementen te maken dat je ze hier houdt uh, ja, vier vijf nachten. Heel dat is, dat is ontzettend leuk. Leuk. leuk. En die kun je kleur en geur geven. Ja, Daar kun je, kun je, je kun van je alles mee doen. Ja. Ja. Ja, of het nou een, een hotel is of een hotel in samenwerking met, nee. met een lunchroom of een restaurant. Er zijn diverse ja, is mogelijkheden. -tent, of, ja, maar stond Dat zou je doen, dus dan dan inderdaad ja. bij, uh, wat je Via bij De Ja Dat is de ontmoetingsplaats en dat vind ik, en dat gaat heel goed natuurlijk. Daar moeten we wat leuke dingen neerleggen. En ja. uh, dan kan iedereen kiezen waar die in participeert. En dan de goede vlaggen uithangen en de goede versiering doen. Dus kijken hoe leuk dat <laughs> is. City dressing heet dat heen, hoor. Ja, Ja Tegen die tijd heet het de al goede wel goede anders. Vlaggen? Hoezo nou, de goede vlaggen? Je ziet het in zicht natuurlijk heel duidelijk. Ja. Hè? Bij, bij een ja. teefaf. De hele stad is versierd. Ja, overal is, is optreden. En dat hoort er wel bij dan. Ja ja, dat hoort ja, de Dat sfeer, trekt het evenement omhoog. De sfeer hoort erbij. Als je ja. dorp binnenkomt, dan zal er al welkom, compris enzovoort enzovoort. Ja, en dat kan heel goed. Ja. Nog even terug naar afgelopen weekend. Uiteraard zat je vol. Ja. Um, Krijg je ook mensen van ver weg die komen voor.? Nou, wel, ja, ja, dat is een leuke vraag tussendoor even. Maar dat heeft niet zozeer met het afgelopen weekend te maken. Maar meer in het algemeen met een Amsterdam. Ik krijg dus gewoon mensen uit Rusland. En die komen <lacht> nog aan ook. Vroeger was het alleen maar omdat ze een visum moesten aanvragen. Dus dan maakten ze een reservering. Dan kregen ze een adres door. Dat hebben ze nodig bij de visumaanvraag. En dan werd het uh, net op tijd weer geannuleerd. Die kwamen nooit opdagen. Ik liet ze gewoon liggen ik dacht het wel. Ja. Ik heb ze uit Rusland. Heb ik er nu drie in huis zelfs. Drie kamers. Uh, uh, Oekraïne, gewoon, ja. ja, dat beweegt, dat reist, Wat leuk. en dat is ontzettend leuk, en dan is de sport natuurlijk, dat je dan een paar, uh, uh, uh, ja is daar en zo, weet <laughs> je wel, en een paar trefwoordjes uh, doet, en, en uh, Tsjechoslowakije hebben er een paar gehad, nou dat vinden de mensen natuurlijk geweldig, en dat is nou gewoon, dat is je functie, ontzettend ja. leuk, en dat gaat alleen maar meer worden. Leuk, Floris. Ja. Ja. Het ging mij er een beetje om... Uh, of je ook uh, mensen uit... Uh, uit ver weg... Uit, uit achter Nederland, Limburg, Groningen... Oh, die had. hebben we altijd al gehad. Ja, maar ook voor de, voor de machtstappen daar. Ja, Ja, ja, ja. ja. Daar dat hadden we net je met, je met jou over. Nee, dat is echt zo. Dat uh, bepaalde plaatsnamen... kom je niet zoveel tegen... behalve bij dat soort evenementen. En wat dan heel leuk is... is dat het ook heel va vaak... is het papa en zoon. Oh. En we ja. hebben dat... En ik doe helemaal niet aan kinderen hier, want ik ben geen familiehotel. Maar ik vind het ontzettend leuk als je dus een papa hebt met een zoontje van tien, ja. En die hebben met z'n tweeën een kamer, want die gaan naar het circuit. Ja. En zo'n En okay. zit te genieten ja, ja. hier. Ja, leuk. Dat is enig. Ja. Dus heb dat je het... een speciale kamer eigenlijk van de Formule 1? Heb ik heb nee, ik heb twee racekamers. Alle kamers oh, hebben -kamers. een thema. Ja. En ik heb twee circuitkamers. Dat, en wat, wat betekent dat? Dat er uh, autootjes op de deur staan, <laughs> ja, geplakt, en dat er posters hangen zoals die oude posters, die konden oh, we door ja, ja. krijgen. Ja, is uniek. Dus drie, drie, vier naast elkaar ja. en uh, een hele rij met autootjes in de vensterbank en oh, ja, ja. Uh, wat we Leuk. tegenkomen. Ja. Dus de, kram, de, kram de Krampie-kamer die komt. Uh, die die komt kom nog, hè? Ja, of de, de circuit-kamer. <laughs> We gaan het ja. samen met uh, Flores, Marketing Zandvoort en de rest van de hotels uh, afwachten. Ja. Want uh, je uh, haalt het juiste aan. Je moet het uh, met arrangementen doen zodat mensen zich Ik denk het happy is. voelen in Zandvoort. Ja, en wat langer blijven en met elkaar. Iedereen moet meedoen. Oké, okay. dankjewel. Dus yes, we gaan you in één keer door naar uh, de agenda, want we hadden nog een klein stukje te doen. Mm -mm. En we waren gebleven bij uh, 15 juni, het evenement 24 uur. Ja. Diverse activiteiten en evenementen in Zandvoort. En CFM is de hele dag live aanwezig in ja. Amsterdam Beach Hotel. Ja, en dan is er ook op 15 juni de Vrienden van Zandvoort live. En dat is op het Badhuisplein van 2 tot middernacht. Een keur van alleen Zandvoortse artiesten gaat daar optreden. Uh, kijk zelf even Ith waar Heerense, en wie. denk ik ook. Birense, een, ja. uh, Luna. Ja. Uh, ja. Nou, te gek om op te noemen. Een heleboel. En we willen niemand tekort doen, dus nee. ik ga ook niet kijken nee, niet. Nee, nee, nee. Er hangt een prachtig uh, reclamebord bij Amsterdam Beach Hotel. En daar staan alle namen op. Maar ja. ga lekker kijken, want ja. het wordt hartstikke leuk. 22 juni is het weer een midzomernachtfestival. Oh, allemaal feesten weer, hè? In, ja. Uh, ja, de ja. muziekfestivalen beginnen op te starten. Ja. Midzomernachtfestival in het centrum van Zandvoort. Ja. En dat begint om 8 uur s avonds. Ja, en dan is er op 26 juni tot 24 juli komt het reuzenrad op het Badhuisplein weer terug. lekker rondjes gezellig. draaien. Gezellig, ja. um, Er wordt ook voor het Rode Kruis gecollecteerd. En dat is 16 tot 22 juni. Ja. En het Rode Kruis zoekt daar nog collectanten voor. En je kan je opgeven als je dat wil bij e-boy, e-b-o-o-i, apenstaatje, rodekruis.nl. Of bel met 06-155-31239. Okay. Bel dan met 06-155-31239. Ja, en dan is er elke eerste maandag van de maand de nabestaande groep bij ook van half twee tot drie uur. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet en smartphone enzovoort. Dat is ook bij Ook Zandvoort in de Vlemingstraat 55. Het is er maar druk. Ja, want elke vrijdag is er medische gymnastiek bij Pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. Sochtens... Okay. En als je daar wat, uh, wat voor je weten, is het www.pluspuntzandvoort.nl en ook elke eerste en derde maandag van de maand van 2 tot 4... Depressie, supportgroep in de Blauwe Tram. Ja, ook even aanmelden ja. bij info-apenstaatje-depressievereniging.nl. Na ja. deze uitzending gaan wij luisteren naar uh, Oud-Zandvoort. Ja. En dan uh, had jij dat thema daarvan? Ja, daar is een speciaal... Uh, moet ik even kijken... In mijn informatie. Nou, er wordt uh, druk gebladerd. <laughs> ja. In ieder geval, uh, ja. Wij luisteren uh, ja, om 12 uur een, een, een extra aflevering van ZFM Oud-Zandvoort uit 2013. <coughs> en daarin blikt Anke Jouwstra terug met Corisram uh, op de Protestantenbond. Nou, dat is uh, leuk dat om te luisteren. Ja. Dus dat gaat aansluitend uh, na onze uitzending beginnen. Wij bedanken uh, Thomas voor de techniek en de regie recorddraaier voor de muziek, Gert van Kuik en uh, Gerry voor de redactie. Um, nou, het was, dus het leuk, was leuk, ja, een leuke en, uitzending en uh, fijn weekend Ben, dankjewel. Wij, zeggen, wij ja. zeggen tot volgende week. Tot volgende week.